Het Helmers als afsluiting van de twee minuten stilte. Let op! Dan Kom komt nu Roos Reinaards van het christelijke gymnasium in Utrecht naar voren. Zij draagt haar gedicht voor machtelijke overdenkingen. Vier bij. Ik lig in bed, maar kan niet slapen. Beelden flitsen door mijn hoofd. Foto's die ik zag op tentoonstellingen. Kranzen onder monumenten. Een man tegen een muur. Zijn ogen gesloten in gebed. Het kamertje in mijn ooms schuur. De lucht zwaar van herinneringen. Zo'n klein kamertje. Zo'n klein belangrijk kamertje. Een kamertje dat levens heeft gered. Ik knip mijn nachtlampje aan en kijk om me heen. Mijn laptop, mijn volle kledingkast... Ik schaam er opeens voor. Mijn heftigste herinneringen zijn die van een ander. Roos Rijnarts met haar gedicht. De nachtelijke overdenkingen. Dan worden nu de kransen gelegd. Eerst voor alle burgers die in Europa zijn omgekomen. Er zullen nu drie kransen worden gelegd. Voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn omgebracht of omgekomen. Een krans voor hen die omkwamen in het verzet. Een krans voor hen die werden uitgesloten, vervolgd, vermoord in concentratie- en vernietigingskampen om wie zij waren. En een krans voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld of uitputting. De krans voor de omgekomen burgers in Europa wordt gelegd door mevrouw Smit van den Born. Haar vader vocht in de oorlog op de Grebbeberg, zat daarna ondergedoken... maar werd uiteindelijk opgepakt tijdens de grote razzia in 1944 in Putten... en overgebracht naar de werkkamp daar uiteindelijk omgekomen. Ze legt hem samen met de heer Vassotte raakt als driejarige kleuter gewond bij het bombardement op Rotterdam. Verloor daarbij zijn onderbeen, zijn oudere zus kwam om bij dat bombardement... En zij vertegenwoordigen dit jaar dus de burgerslachtoffers. Kransen voor de omgekomen burgers Europa, de vervolgde... door mevrouw Driese Frans en de heer Alter. Een medie Frans, 85 inmiddels, overleefde Auschwitz-Birkenau... als een van de weinigen van haar familie. De volgende krans wordt gelegd voor alle burgers... die in Azië zijn omgebracht of omgekomen. Tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog... Als gevolg van verzet, van internering, van oorlogsgeweld en van uitputting. En die krans voor ongekomen burgers in Azië wordt gelegd door de heer Licham en de heer Bussemaker. Beide heren leefden in toenmalig Nederlands-Indië toen het werd bezet door de Japanners. Ze zaten niet in een kamp, want omdat een van hun beide ouders Indisch was... werden het zogeheten buitenkampers genoemd. Maar voor hen hield de oorlog niet op in 1945. Beiden hebben na de oorlog in de gevangenis gezeten... op last van het Indonesische leger. Beide heren weer terug naar hun plek. En er komt nu de krans voor omgekomen militairen en koopverdijpersoneel. De volgende krans wordt gelegd voor alle militairen en koopvaardijpersoneel. Omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Twee heren komen naar voren, één gedecoreerd. De heer Roggeveen van de stichting Koopvaardijpersoneel 4045 en de heer Frans Peter Schulten leggen de krans voor de de ongekomen militairen en het koopverdijpersoneel. Zometeen worden er nog meer kransen gelegd. Dat zal gebeuren na de toespraak die ieder jaar door iemand anders wordt gehouden. Vorig jaar nog door burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Dit jaar is het de oud-commandant in strijdkrachten-generaal-buitendienst Peter van Uhm. Afgelopen maandag nog de oudste koning van Wapen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander... De man die in de kerk riep dat de koning was ingehuldigd. Maar hij staat hier als oud-militair en als vader. Het verhaal is al vaak verteld. De vader die zijn zoon verloor in Afghanistan. En hij heeft vooral aan al aangegeven dat het voor hem ook dit een bijzonder moment is. En dat hij in zijn gedachte zijn, zijn zoon zal zijn als hij hier zal spreken. In de Tweede Wereldoorlog vocht mijn vader aan de oevers van de Waal. In die oorlog waar mensen mensen doden, zag mijn vader het duister. Mensen werden opgepakt, vervolgd, omdat ze geen wij waren, maar zij. Mensen werden vermoord, uitgeroeid louter om wie ze waren. Mensen kwamen in verzet, bestreden de onmenselijkheid. Zij moesten hun moed met de dood bekopen. Wij gedenken hen allen met het diepste respect. Al jong kende ik hun geschiedenis door de verhalen van mijn vader... Door de verhalen van de geallieerden die vochten voor ons. Een ander volk in een ander land. Het maakte diepe indruk. Op 16-jarige leeftijd keek ik om mij heen. De Tweede Wereldoorlog was over. Maar voor veel overlevenden ging de oorlog door. Velen voelen nog iedere dag. Het duister. Ik besefte, de strijd voor rechtvaardigheid is nooit over. De strijd voor vrijheid begint elke dag opnieuw. In jezelf en in de samenleving. Ik vroeg mijzelf, Peter, miljoenen mensen is een keuze ontnomen. Jij hebt wel een keuze. Wat ga jij doen met je leven? Wat ga jij doen om de wereld beter te maken? Ik besloot te dienen. Omdat ik geloof dat in dienen de sleutel ligt. Wie dient, denkt niet alleen aan ik. Wie dient, denkt niet alleen aan zij. Wie dient, denkt ook in wij.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 en 16 dagen geleden. Het waren duistere dagen. Wat heb je aan idealen? Wat heb je aan die betere wereld morgen? Als je er vandaag je zoon aan verliest. Dat zijn de vragen die ook ik mijzelf stelde. Twee weken na zijn dood stond ik hier op de dam. Het was 4 mei 2008. Een moeilijk, confronterend moment, maar ook een bewuste keuze. Dit monument, gewijd aan de nagedachtenis van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Maar ook de saamhorigheid hier op de Dam en in het land. Het hielp mij. 4 mei hielp mij koers te houden in die duistere dagen waarin dienen zo'n pijn deed. Ik hoop dat 4 mei ons allen helpt koers te houden. Niet alleen vandaag, maar ook de 364 dagen erna. Ik hoop dat de nagedachtenis en samenhorigheid van 4 mei ons helpt... om in tijden van ik het wij terug te vinden... Want niet vanuit het ik en het zij, maar vanuit het wij ontstaan de goede dingen. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Dat moeten wij blijven herdenken. Dat moeten wij blijven afspreken. Met onszelf en met elkaar. Peter van Um over waarom hij voor het leger koos. En daar ook bleef na de dood van zijn zoon in 2008. Hij krijgt applaus van het publiek. Hij vertelde hoe moeilijk het was om twee weken na zijn dood van zijn zoon... toch bij de herdenking op de Dam te staan. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... leggen een krans namens de Staten-Generaal. De graaf, voorzitter van de Eerste Kamer en Tweede Kamervoorzitter Amerska van Miltenburg We komen naar voren. Groeten eerst de koning en koningin. Zijn nu bij het monument en leggen daar de krans namens Eerste en Tweede Kamer. Minister-president, de minister van Defensie... de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten... leggen een krans namens de Rijksministerraad van het Koninkrijk. En ook die groeten eerst. De koning en koningin draaien zich om en betreden de trappen van het monument. Premier Rutte in gezelschap van de minister van Defensie, Janine Hennis Plasgaard, De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Rijn. En de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De heren Abad, Pieters en Volkes. De linten worden nog even rechtgehangen. Door premier Rutte. We lopen terug knikken nog een keer, om vervolgens terug te gaan naar hun plek. De commandant der strijdkrachten en zijn operationele ondercommandanten leggen een krans namens de gehele krijgsmacht. En die commandanten zijn dan de krijgsmacht vertegenwoordigd door generaal Tom Middendorp, sinds vorig jaar commandant der strijdkrachten. Vice-admiraal Borsboom namens de marine. Luitenant-generaal de Kruif namens de landstrijdkrachten. Luitenant-generaal Schnitje namens de luchtmacht. En luitenant-generaal Leitens namens de Maréchauchet. De heer de groet ook. Koning en koningin salueren. We gaan in pas het monument op waar de scouts en zevenkinders, twee van hen, klaarstaan met de krans namens de strijdkrachten. En er wordt er zometeen nog één krans gelegd en dat zal gebeuren namens de gemeente Amsterdam. Militairen salueren voor de kransen en marcheren weer terug naar hun plaats in het publiek. De burgemeester en local burgemeester van Amsterdam leggen een krans namens de gemeente Amsterdam. Burgemeester Eberhard van der Laan, die met leerlingen van basisscholen uit het stadsdeel Centrum in een stille tocht hier naar Dam is gelopen. Hij was ook niet in de nieuwe kerk aanwezig. Zo gebeurt het ieder jaar. De lokale burgemeester ontvangt dan, zoals dit jaar, de koning en koningin in de nieuwe kerk. Maar samen leggen zij, burgemeester van der Laan en lokale burgemeester Geros, de krans namens de gemeente Amsterdam. Daarmee zijn alle officiële kranten voor dit jaar gelegd. Maar is de herdenking nog niet voorbij? Dit jaar leggen 68 kinderen bloemen bij het nationaal monument uit respect voor alle oorlogslachtoffers. Afsluiting van de officiële kranslegging leggen dit jaar 68 kinderen van Amsterdamse basisscholen bloemen onder de kransen. Voor ieder jaar dat wij in vrijheid leven, zal een bloem worden gelegd. Deze bloemen die worden ook uitgereikt aan mensen in het defilé. Deze kinderen hebben dus meegelopen in die stille tocht onder leiding van burgemeester Van der Laan. Kinderen van drie scholen van het stadsdeel Centrum, De Pool, De Burg en de Eilanden. Allemaal. Bosjes met een rode, witte en blauwe bloem. Daarna zal de ceremoniemeester Koning en Koningin vragen het défilé te openen. En tijdens dat défilé speelt de Luchtmachtkapel een speciaal stuk. Laudata Regen, eerbetoon aan de koning. Wordt dit jaar voor het eerst gespeeld en is gecomponeerd door een van de kapelleden. Dat is nog niet wat u nu hoort, maar dat hoort u zometeen bij het defilé. De kinderen hebben inmiddels de bloemen neergelegd. Lopen langs de kransen, en voor een, naar achter het monument... Majesteiten, mag ik u verzoeken het défilé te openen. Geef acht. Resenteert weer. De koningin komen, koningin komen als eerste naar voren... met daarachter generaal Morsink, de chef militair huis van het Koninklijke Huis... Mevrouw leemhuis Stout, de voorzitter van het comité 4 en 5 mei... Mag ik, ik u, de vertegenwoordigers van de organisaties... Van de commissaris van de Koning in Noord-Holland... meneer Rutte, burgemeester van der Laan... en de ceremoniemeester Laan. mensen wordt gevraagd aan te sluiten bij het défilé, Dat geopend wordt na koningin en koningin... door de rest van de mensen. Onder meer zie ik daar de drager van de militaire Willemsorde... Kroon, Marco Kroon lopen. Hij salueerde even bij de kransen. En nu komen ook de getroffenen, de nabestaanden. Zij krijgen een bloem uitgereikt door de scouts en de zevenkenners. En kunnen die dan bij het monument leggen. Maar er zijn ook veel mensen die hun eigen bloemen hebben meegenomen. Iedereen kan hier langs lopen. Dat duurt nog wel een tijdje. Vorig jaar... Maar zo'n tien uur pas klaar met het uh, hele défilé. Het is in ieder geval het einde van deze officiële herdenking op uh, Radio 1. Morgen kan de bevrijding worden gevierd met onder meer de 5 mei lezing door oud-minister Ernst Heersballin. Dat gebeurt in de Domkerk in Utrecht. Hij zal ingaan op het thema van dit jaar, Vrijheid spreek je af. En daarna ontsteekt premier Rutte zo rond 1 uur het bevrijdingsvuur. Allemaal in Utrecht dus, waar het startzijn voor de bevrijdingsfeesten wordt gegeven. Vanaf de Dam in Amsterdam wens ik u een goede dus de. De officiële herdenking op de Dam in Amsterdam. Tot zover ook deze uitzending van de nationale herdenking. Straks kunt u gaan luisteren naar Ronald Boot. Maar eerst gaat u luisteren naar het uitgestelde NOS-journaal van 8 uur. Radio 1, het NOS Journaal. En dat wordt gelezen door Marielle Hageman. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationaal Monument op de Dam. Het was voor het eerst dat Willem-Alexander als staatshoofd bij de dodenherdenking betrokken was. De kranslegging werd gevolgd door twee minuten stilte en het eerste couplet van het Wilhelmus. Op de Dam was het drukker dan andere jaren. Al om één uur vanmiddag stonden er mensen om de nieuwe koning en koningin te zien bij hun eerste officiële optreden sinds hun inhuldiging. Op de Waalsdorpenvlakte in de Duinen bij Den Haag werd herdacht... dat daar meer dan 250 Nederlandse verzetstrijders zijn doodgeschoten. In het voormalige doorgangskamp Westerbork... stond herdenking in het teken van weeskinderen in het kamp. Ze waren ondergebracht in een aparte barak. Vrijwel alle kinderen zijn omgekomen. De Spaanse politie heeft een marihuana-netwerk opgerold... dat zich bezighield met de teelt van drugs... en het vervoer tussen Spanje en Nederland. Er zijn 21 mensen opgepakt, bijna allemaal Nederlanders. Die sturen trucks met materiaal naar Spanje om kassen te bouwen... en de drugs te telen. De politie zette zo'n 100 agenten op de zaak. Die heeft in het zuiden van Spanje bij Malaga 15 plantages ontdekt. 14 dure auto's zijn in beslag genomen, 4 motoren en 23 huizen. De waarde loopt in de miljoenen. Ook zijn duizenden euro's aan contanten gevonden. Een tornado heeft het noorden van Italië getroffen. De wervelwind raaste over verschillende dorpen bij de stad Bologna... in de regio Emilia-Romagna. Meer dan 10 mensen raakten gewond en verschillende huizen raakten beschadigd.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 Uit Roland Boot. Goedenavond. Een aangepaste langs de lijn vanwege de nationale dodenherdenking. Dit uur blijven wij ook wat de sport betreft bij de Tweede Wereldoorlog. En van 9 tot half 11 kijken we met drie gasten terug op het bijna voorbije voetbalseizoen. Willem Vissers van de Volkskrant, Sjoerd Mosoe van het Algemeen Dagblad... en Ronald van der Geer, onze eigen voetbalcommentator. En van half 11 tot 11 uur nog wat actueel sportnieuws. Adel, met turning tables. In Amsterdam werd de traditionele herdenking bij het Olympisch Stadion gehouden. Op deze bijeenkomst worden de mensen uit de sportwereld herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar stond het centraal, een sport... die de bezetting relatief makkelijk is doorgekomen. Een bijdrage van Floris van Hoorn. In totaal 2800 deelnemers in de wedstrijd en toeristenklasse starten zorgens vroeg om 6 uur te Leeuwarden met precies 200 kilometer van de boeg. Bij het klikken van de dag bereikte Adema, een van de winnaars van vorig jaar, het eerste controle te Haarlingen. Twee keer op rij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog de Elfstedentocht verreden. In 1941 en 1942. Daarnaast waren er ook de andere wedstrijden op natuurijs en diverse kampioenschappen op de lange baan. Volgens schaatshistoricus Marnix Koolhaas heeft het schaatsen, vooral in de beginjaren van de oorlog, weinig te klagen gehad. Integendeel zou ik zeggen. Er zijn zelden zulke mooie, goede ijswinters achter elkaar geweest als juist tijdens die oorlog. Vlak voor de bezetting 1940 was een hele goede winter. 1941 en 1942 waren ook fantastische winters. Er is, er is echt volop geschaatst uh, tijdens de oorlog, zeker in de eerste twee jaren. Maar liet de bezetter dat toe? Ja, waarom niet? Uh, het was in het Duitse belang dat het dagelijks leven zoveel mogelijk normaal zou doorgaan. En daar hoorde sport absoluut bij. Hinden lopen. en Bosman, die tussen wolken en hinden zijn ingehaald, komen eraan te midden van een groep. Schaatsen zit de Nederlander in het bloed. Als er ijs is, worden de schaatsen ondergebonden. Tijdens de bezetting was dat niet anders. Stevige winters in die periode resulteerden dus in twee keer een elf stedentocht. De eerste in 1941. In het Eerste Friese Schaatsmuseum is hiervoor ruimte ingericht. door conservator Gauke Bootsma. Uh, dit is de Elfsteenhoek. En, uh, na 40 was het natuurlijk nog net geen oorlog. Maar 41, toen, uh, toen was het uh, de Tweede Wereldoorlog. Voor jongere schaatsers was dat natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. He, die hadden de leeftijd, ja, ze konden natuurlijk uh, uh, opgepakt worden. Bij wijze van spreken. He, en, uh, ja, het was net in de leeftijd dat ze wel naar Duitsland moesten. Wat, wat zien wij hier van die bewuste elfstedentocht? Uh, de elfstedentocht van van 1941 die, uh, die uh, werd uh, gewonnen door de Adema en uh, dat was een uh, een, een, een, een, ja, een behoorlijke zware elfstedentocht dan wel en uh, ja al die jonge kerels die, uh, die hebben er wel wat voor. Uh, we moeten doen. Maar Duitsers lieten zich uh, nauwelijks op niet zien, want er is een foto bekend. En daar staan ze bij een, bij een kazerne in, uh, in Harlingen. En uh, ja, ze houden zich toch wel helemaal op, op afstand. Kijk, misschien, ze kwamen niet op het ijs. Dat is in 1942 wel gebeurd. Er stonden hier, uh, hier Duitsers die stonden uh, mee te kijken op het, uh, op het ijs. Ook een paar hoge pieten, ja. Het eigenlijk geschaad door Joden... Ja, hoewel het onder de Joodse sporters niet de meest populaire sport was. Ja, in Nederland was zeker de schaatswereld heel gemengd. Dus wie er allemaal Joods katholiek of protestant waren, dat, dat weten we niet. Er is wel één voorbeeld bekend: Fred Lobatto, een Joodse schaatser die in 1942 ondergedoken zat. En die heeft vanuit de onderduik is hij met uh, de startkaart van een vriend van hem... naar Friesland gegaan om daar de Elfstedentocht te rijden. Hij heeft hem keurig netjes uitgereden. is uh, weer naar huis gegaan en uh, weer in de onderduik uh, teruggegaan. En heeft uiteindelijk de oorlog ook overleefd. 41. ja. Kijk, hier staan ze op het, uh, op het ijs in, uh, in Hindelopen. En de namen die staan erbij. En uh, ja, dat die daarbij staat, ja, dat was uh, natuurlijk een... Uh, niet bepaalde vriend. De Duitsers ook niet, maar dit was, dit was een Nederlander. Zeker niet een vriend van. van maar hier, hier hadden ze toch minder meer een beetje controle op het ijs. Hier heb ik de foto waar we het net over hadden. Dat hier rijden ze dus in Harlingen. En hier staat een groep soldaten bij de bij kazerne. Bij de Beraken. Dus die lieten zich nog niet direct uh, op het ijs uh, liet die ze zien. Het, ze stonden toch op afstand wel een beetje de boel te, te volgen. Ruim 5200 deelnemers, jongen en ouderen uit alle provincies, zijn te Leeuwarden bijeengekomen. om de traditionele rit langs de Friese elf steden te rijden. Precies om 6 uur s morgens. Een van, de van de deelnemers van de in 1942 was Jorst en... Zwijkman. Op 17-jarige leeftijd reed hij zijn eerste van 8-11 stedentochten. Ik studeerde in 1940-41 in Enschede op de hogere textielschool. Toen in 1942 ik als volontair werkte in Harlingen, toen dacht ik: uh, ik rij mee. Want toen ik in Enschede op school was, toen uh, fietste ik altijd van Enschede naar Leeuwarden in de vakanties. En toen er in 1942 een Elfstedentocht kwam... nou, toen dacht ik, als ik 240 kilometer kan fietsen... dan kan ik ook 200 kilometer schaatsen. Heeft u ook nog geschaatst verderop in de oorlog, toen het grimmiger werd? Uh, ja, dus in 1943 werd er direct, zeg maar, ook toen ik daar in de arbeidsdienst was... wie hebben de Elfstedentocht gereden, die mogen schaatsen rijden. Dus... Wij waren daar in de arbeidsdienst. waren wij ook al bijzondere mensen. omdat je een, een elf toch gereden had. En toen mochten wij gaan schaatsen. terwijl de anderen werkten. Dus die vrijheid werd er direct al gegeven. Maar was er uh, een mogelijkheid voor schaatsen. in de, de latere oorlogsjaren? Jawel. Uh, ik heb nog de herinnering dat ik in 19 in de hongerwinter 1945, hier een paar kilometer verder... op ondergelopen land uh, aan het schaatsen was... en dat we ineens over ons heen de witte strepen van de v 1s zagen... die op, op, naar uh, Engeland vertrokken. In Friesland werd volop geschaatst. In het westen ging dat een stuk moeilijker. Wim van der Voort veroverde begin jaren 50 twee keer zilver op de Europese kampioenschappen allround. Tijdens de oorlog was hij junior, maar veel wedstrijden waren er niet. Nou, er was heel weinig uh, mogelijkheden, want je mocht niet zoveel van die duizenden meer. Alles werd uh, stopgezet. Want zeg maar, de Nederlandse reis gingen al niet meer naar Noorwegen toe en zo. Dus, en dan moest je hier zo, als er reis kwam, dat je op die sloten kon trainen. En, en een ijsbaan op het Naaldwijk had je, en daar kon ik ook, kon we ook trainen. Verder zat je niks. Was het gevaarlijk om aan schaatswedstrijden mee te doen? Nou, waarom? Nee, helemaal niet. Want uh, de Duitsers die haalden toch mensen op uh, om in Duitsland te werk te stellen. En uh, schaatsers zijn natuurlijk gewoon uh, jonge, gezonde, sterke knapen. Nou. Ik heb uh, twee keer onder mond te duiken. En uh, ze ben ook bij ons huis geweest om je op te halen. Maar ik liet Maren natuurlijk niet zien. Dus ik heb nooit voor de Duitsers gewerkt. Ik heb hem altijd uh, weggehouden. De Zutphen worden de schaatswedstrijden verreden om het kampioenschap van Nederland... De 500 meter wordt gewonnen door Roos in 48,17 seconde. Er is een moment gekomen dat het schaatsen gevaarlijk werd. Meedoen aan wedstrijden. Nou, Voor degene die niet direct door die oorlog uh, bedreigd werd, uh, was het op zich geen gevaar. Er is wel één voorbeeld bekend in 1942... als voor het eerst ratia's plaatsvinden... als jongens worden opgepakt om te kijken of ze niet in Duitsland te werk gesteld worden... als ook de jodenvervolgingen op gang komen. Toen is er in Amsterdam een Nederlands kampioenschap allround georganiseerd. En daarvan heeft een van de deelnemers mij ooit verteld, Siem Heide, dat hij toen met de organisatie te horen heeft gekregen... Vanuit het verzet na de eerste dag dat er de tweede dag een ratia plaats zou vinden. Nou, Wat hebben ze toen gedaan? Het sneeuwde behoorlijk. Toen hebben ze s'avonds en s'nachts, in plaats van de ijsbaan schoon te vegen, was natuurlijk natuurijs, zijn ze extra sneeuw op het ijs uh, gaan gooien. Zodat ze de zondagochtend konden zeggen van. Uh, Sorry jongens, te veel sneeuw gevallen, we kunnen niet schaatsen. Uh, wedstrijd afgelast. En uh, ja, daardoor schijnt dus een ratia voorkomen te zijn. Het toernooi is vervolgens een paar weken later uh, wel gehouden. En uh, toen uh, twee dagen uh, wel doorgegaan. Maar op zo'n moment dat de wedstrijd uh, wordt afgelast... je zegt net zelf... als er ijs ligt willen Nederlanders schaatsen. O hoe werden door de schaatsers op gereageerd? Nou... Ik heb uh, gehoord van, van jongens die daarbij waren... dat ze wel met enig ongeloof zochtens, uh, naar die baan keken. Van, uh, wat zijn dit voor sukkels dat ze dat uh, een beetje sneeuw er niet uh, af hebben gekregen. Er was wel enige twijfel, maar uh, ja, de organisatie was zo volhardend... in het uh, snel wegsturen van iedereen. Want vergeet niet, bij zo'n wedstrijd kwamen ook honderden, zo niet duizenden mensen kijken. En dat waren allemaal potentiële gegadigden om uh, gepakt te worden en gecontroleerd te worden. De Elfstedentocht, eh, kampioenschap Amsterdam, het zijn allemaal eh, nationale wedstrijden. Maar eigenlijk internationale wedstrijden, was dat nog wel mogelijk? Nee, de internationale schaatswereld is helemaal stilgelegd. Uh, Gerrit van Laar, een Nederlander en een Amsterdammer, was ook voorzitter van die internationale schaatsbond. En uh, in 40 hebben ze al meteen gezegd, jongens, daar stoppen we mee, dat gaan we niet doen. Er is wel in 1942 een uitnodiging gekomen van de Duitse schaatsbond. Die wilde een interland tussen Nederland, Duitsland en Noorwegen organiseren. En uh, de Noren, althans een aantal uh, ja, Quisling-Noren, NSB-Noren, zijn daarop ingegaan en uh, hebben die wedstrijd uh, meegedaan. De Nederlanders die uitgenodigd waren, een aantal jongens wilden dolgraag. Wat ook te begrijpen is, want ja, die konden zes jaar lang geen internationale wedstrijden rijden en uh, wilden zich meten. Maar toen heeft de bond gezegd, daar gaan we niet op in. Dat wordt veel te riskant. Dan worden we echt als uh, collaborateurs gebruikt voor het imago van, uh, van Duitsland en van de sport. En dat is dus uiteindelijk niet doorgegaan. Maar hoe werd daarop gereageerd? Want na de oorlog zijn er dan wel weer internationale wedstrijden. Dan komen die schaatsers die noren tegen... Nou, in, in Noorwegen heeft dat enorme problemen gegeven. Uh, Finn Holt, uh, hij is later een bekende coach geweest... is, uh, ik meen, vier of vijf jaar geschorst geweest omdat hij in de oorlog die wedstrijd uh, tegen Duitsland uh, heeft gereden, zo zijn er nog een paar Noren die op die manier uh, in de problemen zijn geweest. En toen uh, die rijders hun schorsing hadden uitgezeten, zijn er een aantal Noren geweest die zo principieel waren dat welke wedstrijd uh, deze voormalige verraders ook aan deelnemen, weigerden zij uh, tegen hen te rijden. In Noorwegen heeft dat uh, de schaatswereld, uh, nou zeker wel zo'n zo 10, 15 jaar lang. Uh, Totdat de laatste foute rijder gestopt was, heeft dat de, de schaatswereld op zijn kop gezet.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 On the other side Is dat van Matt Simons? Vanavond was dus de avond van de dode herdenking. Waar de gedachten teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog. Dat die periode diepe sporen heeft nagelaten, is ook bijna 70 jaar na de oorlog wel duidelijk. De familie van oud-voetballer Jacques Polak, bijvoorbeeld, werd zwaar getroffen door het nazi-regime. Het houdt Polak zelf, hij is van ver na de oorlog, nog altijd bezig. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Sjaak Polak! Dat is zoals we Jacques Polak vooral kennen. Als de oud-profvoetballer, onder meer actief voor Excelsior, Twente, Ado, Sparta. Inmiddels is hij 37 jaar, gestopt, trainer van een amateurclub. Maar Jacques Moses Polak, zoals hij officieel heet... draagt met zijn Joodse achtergrond ook een trieste familiegeschiedenis met zich mee. Ja goed, heel veel familie die, die ik kwijt ben geraakt in de, in de oorlog... Ja, dat, dat is pijnlijk. Als je dan uh, foto's bij, uh, bij mijn oom ziet, ja, dan zie je allemaal uh, ja, ooms en tantes staan. Ja, die, uh, die je eigenlijk alleen van foto's kent. En uh, die zijn allemaal vergast. En ja, goed, dan zie je een klein babytje nog uh, in iemands handen. Nou, die is dus ondergedoken geweest, en dat is dus Ome Bram. Ja, en die, die heeft het wel overleefd. Ja, en dan denk ik van, uh, ja, wat is dit allemaal? Dan, dan, dan doet dat wel wat met je. Het maakte dat Jacques Polak zich is gaan verdiepen... in wat er destijds in de oorlog met zijn familie is gebeurd... zoals met vele Joodse families. Ja, goed, als je gaat zien wat er is beschreven... Uh, dat ze op werden gehaald, uh, dat er geen uitleg werd gegeven... Uh, ze moesten mee, uh, ja, waarom werd er gevraagd, uh, totaal geen antwoord... ...werden in een vrachtwagen gesodemieterd. En uh, werden vervoerd, op de trein gezet. En niet weten waar ze naartoe gingen. Ja, en uh, dan komen ze in, uh, in Auschwitz terecht. Ja, dan... dan, dan, dan uh, mijn oom heb ik uh, toevallig... ...een maand geleden aan de, aan de telefoon gehad. Die is in Auschwitz geweest. En uh, die heeft het pad gelopen waar ze doorheen moesten. En het was allemaal met voorbedachte raden. Ze wisten precies wat er ging gebeuren. Je moest door een sluis heen. Dan kom je door, uh, door de kamers heen waar je je kleren af moet staan. Ja, en dan word je doorgesluist door de, door de gaskamers. En, en dan daar links naast of rechts naast. Dat weet ik niet meer precies. Daar heb je dus het buitenverblijf waar je dus op stond te wachten. Ja, en dat, dat zijn dingen dat. Uh, ja, dat is moeilijk. Polak en het is 4-1 en dan is het over en uit. Het voetbalpubliek zag Sjaak Polak als de gedreven prof die ook na de wedstrijden opviel. Grappige quotes had hij, een Haagse accent. Maar daarachter zit een man die getekend is door het verlies van zijn familie in de oorlog. Zo moet hij nog altijd niks van Duitsland hebben. Uh, ik heb altijd gezegd in het betaalde voetbal, uh, ik zou nooit in Duitsland willen voetballen. Uh, maar goed, aan de ene kant is het ook belachelijk, maar uh, aan de andere kant is dat een principe kwestie. Uh, als je daar 2 miljoen per jaar kan verdienen, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Maar het is puur, het zit in mijn hoofd. En uh, ik moet ook wel heel eerlijk zijn, de Duitsers die daar zitten, ja, die, die kunnen daar ook niks aan doen. Uh, het is gewoon een man geweest die, uh, die, die dat heeft bepaald. En, en er zijn gekken geweest die in hem hebben geloofd. En er zijn idioten geweest die voor hem lopen, lopen uitzoeken en bespioneren. En uh, op het voetbal terug te komen. Nee, ik, ik had daar niet zo uh, niks mee. En het liefst rijk ik om Duitsland heen. Uh, heel eerlijk gezegd, dat heeft niks met de Duitse bevolking nu te maken maar meer uit, uh, uit 40, 43. Dat heeft er echt mee te maken en dat, dat, dat blijft mij gewoon altijd bij. Je zou zelfs kunnen stellen dat het karakter van Sjaak... mede gevormd is door de geschiedenis van de familie Polak... lang voordat hij zelf geboren was. Het heeft me gehad, het heeft me gevormd... maar het heeft me ook heel scherp gemaakt. Want uh, als je dingen hoort... ja. Je, ja, ik weet niet wat het is, maar je neemt gelijk je kinderen, trek je naar je toe. Je beschermt gelijk je gezin. En heel gek is dat. Ik, ik weet niet waar het vandaan komt. Dat, dat, dat weet ik ook niet hoor, maar het zit in me. Nu, nu een ijsje halen in Leidse dat Er was een gegeven moment een storing. De alarm ging af. Ja, het eerste wat ik deed is direct mijn kinderen pakken. Alle twee, mijn vrouw rennen. Ja, ik ben zo scherp en alert. En. Ik hou ook echt iedereen in de gaten. Ik zou echt een goede politieagent zijn, maar. Ja, het zijn wel dingen waar, waar, ik, waar ik door, door gevormd en gehard door ben. En ja, het is, het, is, het is wel af en toe moeilijk. Natuurlijk, Jacques Pollock probeert niet te leven in het verleden. Hij geniet van het heden. Hij kijkt naar de toekomst. Maar het verlies van zijn familie in Auschwitz draagt hij wel bij zich. Ergens in hem zit een sterke drang om ooit zelf eens te gaan kijken... daar in dat voormalige concentratiekamp in Polen. Het is echt een behoorlijke drempel. Ik, uh, aan de ene kant ben ik bang, want je gaat dingen echt zien... en echt voelen uh, ja, waar ze gelopen hebben, waar ze gestaan hebben. En je afvragen van, hebben ze het geweten? Uh, ja, bezittingen die daar nog liggen. Uh, van, van, van nabestaanden die daar in het museum dus uh, ja hard is hard ik, ik uh, word een beetje, beetje ik heb de koude handen van trillerig van dus Ik kan nu nog over praat maar ik wil eigenlijk dolgraag een keer wel daar naartoe maar dat ik bang ben ja maar ik moet daar een keer heen dat dat dat, dat zegt mijn gevoel steeds en ik ga het een keer doen nu hoorde Sjaak Polak in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Voor Brazilië wordt het nog een hele klus om met een mannen of een vrouwenteam... deel te nemen aan het Olympische hockeytoernooi in 2016 in Rio de Janeiro. Eind 2015 moet het gastland aan bepaalde voorwaarden van het IOC... en van de Internationale Hockeyfederatie, de FIH, voldoen. Om aan Oman die eisen te voldoen heeft de Braziliaanse Hockeybond... een beroep gedaan op onze landgenoot Bert Bunnik. Een verzoek waar hij toch even over moest nadenken. Toen dacht ik eerst van wauw, wacht even, is dat wat ik wil? Want uh, ja, Brazilië heeft natuurlijk nou niet gelijk het uh, predicaat dat het het meest mooie, het meest luxe land is. En dat daar alles wel goed geregeld is. Uh, het is natuurlijk toch een bepaalde Hispano-Amerikaanse mentaliteit. Uh, het, het is allemaal niet hetzelfde als het Rijnlandse of het Anglo-Saxische model hier in Europa. Maar uh, toen dacht ik van ja, het is ook once in a lifetime. Dus uh, ja, thuis ook over gehad. En toen hebben we gezegd van laat ik het maar doen. En wat houdt er precies in dat je heel lang in Brazilië bent... of periodes ook nog even naar huis kan komen? Ja, ik ben veel periodes in Brazilië. Dat hangt af van het trainingsprogramma en eventuele toernooien die er zijn. En in de tussenliggende periode ben ik gewoon in Nederland. Brazilië heeft geen echte hockeycultuur, kun je natuurlijk zeggen. Uh, wat trof je daar aan? Ja, wat ik, uh, wat ik aantrof is dat uh, er een hele... Uh, Intensief werkende groep is uit 2007, met name in Rio de Janeiro en in Florianopolis. Dat was allemaal geconcentreerd rond twee, drie jongens die toen in 2007 de ben M hebben gespeeld in Rio de Janeiro. En die toen ook gezegd hebben, maar dit is zo'n leuke sport, die moeten we verder uitrollen in Brazilië. Daarnaast trof ik aan een uh, groepje gymnastiekleraren, die uh, hockey ook zien als een nieuwe sport, een nieuwe mogelijkheid om voor zichzelf natuurlijk ook activiteiten te ontwikkelen, uh, zichzelf ook te specialiseren. Heel gedreven en, en heel geïnteresseerd om het spelletje verder uit te rollen. Hoeveel hockeyers zijn ongeveer? Kan je dat een beetje inschatten? Ja, toen ik een uh, zeg maar goed anderhalf jaar geleden voor de eerste keer naar Brazilië ging... toen waren er ongeveer 2800 hockeyers... waarvan het allergrootste deel in de categorie uh, middelbare school zit. Er was een uh, hoofdklassecompetitie dames en heren. Daar deden ongeveer 500, 550 spelers aan mee... Maar eh, je moet niet denken dat dat vergelijkbaar is met de Nederlandse hoofdklassen. De hoofdklassencompetitie in Brazilië betekent dat gedeeld, verdeeld over vijf maanden zijn er vijf dubbele weekenden en een finale. Ja, daarmee haal je natuurlijk van zijn levensdagen niet de spelintensiteit die nodig is voor de internationale topsport. Maar de afstanden die zijn ook zo giga groot. Ja. Ik ging naar Brazilië met het idee van alle ervaringen in Nederland en de korte afstanden. En vijf minuten later ben je bij een andere club. Nou, dat is in Brazilië ondenkbaar. Rio, Sao Paulo is ongeveer Amsterdam, Parijs. Dus dan moet je gaan vliegen. Ja, dan moet je haast gaan vliegen. Of wat ze zelf daar heel veel doen met de nachtbus. De jongens die gaan dan vrijdag naar kantoor of naar de universiteit gaan ze met de nachtbus. Komen zaterdagochtend vroeg aan. Dan lunchen ze met z'n allen in Rio in het hockeycentrum waar één waterveld en één zandveld ligt. En dan is het zaterdagmiddag spelen, zondagochtend spelen en daarna weer in de bus terug naar Sao Paulo. En voor Florianopolis is het nog verder. Daar doen ze het en met de bus en met het vliegtuig. Want dat is de afstand Amsterdam-Barcelona. Ja, dus daar kun je niet op vrijdagavond een potje spelen. Kan je het niveau een beetje inschatten als je het vergelijkt met de Nederlandse competitie? Waar zitten ze dan ongeveer? Ja, als je het vergelijkt met de Nederlandse competitie... dan zijn de heren nu op het niveau van een, een gemiddelde overgangsklasse. Uh, dat is gewoon heel positief. Maar dat komt ook omdat de Braziliaanse mannen, dat zijn echt wel sportgekken... Uh, de Braziliaanse vrouwen zitten op het niveau van de eerste klasse. En hoeveel kunstgasvelden zijn er in Brazilië? Nou, om het nog maar eens te herhalen, er is één waterveld en één zandveld. En voor de rest zijn er heel veel wat wij zouden noemen kruifkoorts. Die liggen ongeveer overal in allerlei steden. En in Sao Paulo en in Porto Alegre wordt nog gewoon op traditionele gasvelden gehokie. Hoe is het met de materialen qua hockeys en lekkerts? en dat soort dingen? Zijn die makkelijk te krijgen daar, of moeten die ergens anders vandaan komen? Um, het is heel lastig om in Brazilië um, hockeymateriaal te kopen. Ja. Er is geen één sportwinkel die een stick verkoopt. Uh, als je in de metro zit uh, in Rio dan, en je hebt een hockeystick bij je... dan vragen mensen of je jockey bent van het paardenpolo. Dus dat is op zich wel heel grappig. Ja. Maar uh, de spelers die nemen eigenlijk altijd hun sticks mee... vanuit uh, de toernooien die ze hebben in, uh, in Chili of in Argentinië of in de uh, Caribbean. En eh, wat we afgelopen jaar natuurlijk gedaan hebben toen we met het Braziliaanse heren en het Braziliaanse damesteam zijn we ze trainen in Nederland. Mm -hmm. ja, een hoop van die jongens en meisjes hebben hier in Nederland spullen gekocht. Om het project in Brazilië van de grond te krijgen, heeft de FIH eh, 2000 sticks beschikbaar gesteld. En eh, dat heeft ongeveer vijf maanden geduurd voordat we die uit de haven van Rio de Janeiro konden inklaren. Want eh, in Brazilië wordt daar 61% invoerrechten over geheven. En daar hebben we met heel veel praten een vrijstelling voor gekregen. En nu zijn we met de spelers van het Nationaal Team begonnen met het uitrollen van een soort scholenproject. Mm -hmm. hè, waardoor de spelers met uh, ja, sticks in hun kofferbak en ballen en keeperuitrustingen. Mm -hmm. Want die hadden we er ook 60 gekregen. Yeah. 60 keeperuitrustingen en een paar duizend ballen. Uh, zijn ze nu aan het introduceren op verschillende scholen. En dat is wel heel erg mooi. Want dan zie je dat Facebook en Skype, dat helpt geweldig. Want ja. als ik in Nederland ben, heb ik dus steeds contact via internet met de jongens daar. Mm -hmm. En twee dagen geleden kreeg ik van een school net buiten Sao Paulo te horen. Dat ze voor de eerste keer nu hockey hadden geïntroduceerd. En 80 nieuwe spelers hadden. Ja, dat is natuurlijk voor Brazilië geweldig. En nu staan er elke dag van die school eh, kinderen die aan het hockey zijn op een handbalveldje. Dat wel. Mm -hmm. Die staan op de, op de website. En dat is toch wel heel erg leuk. Bert en Tim. We gaan op naar het nieuws met Mariel Hageman. Radio 1 en de ontknoping in de Eredivisie. Nog één overwinning te gaan voor Ajax. Het oh, no, geldt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Morgenmiddag alle wedstrijden vanaf half 1. Het Ajax wil een 2. Let breed en daar is de 1-0. Ado Feyenoord. Voorzet een palitie dan. RKC Vitesse. De bal van dichtbij. Hier. En PSV NEC. Gepast voor PSV als de bal in de voeten ligt. De ontknoping in de eredivisie. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.